Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De EU-leiders straffen Wit-Rusland. In dat land is het sinds de zomer onrustig. Veel Wit-Russen gaan geregeld, boos de straat op... omdat ze zeggen dat er is gesjoemeld met de verkiezingsuitslag. De Europese regeringsleiders, waaronder onze premier Rutte, zeggen nu ook dat ze Lukashenko geen president gaan noemen. Wij zijn van overtuigd dat hij onterecht nu president van Wit-Rusland is. We erkennen hem niet. Zo'n veertig mensen uit Wit-Rusland die hebben meegewerkt aan de verkiezingsfraude komen op een lijst te staan. Hun bankrekening kan bijvoorbeeld worden geblokkeerd of ze mogen niet meer door Europa reizen. President Trump en zijn vrouw Melania kunnen voorlopig in hun joggingbroek, joggingbroek op de bank zitten. Ze moeten in quarantaine. The president also said tonight the White House knew yesterday Hicks had tested positive. So she did test positive. I just heard about this. She tested positive. He just tweeted that he is still waiting on his test results. So is the first lady. The president is going to quarantine. Is that correct? Yes. De twee moesten worden getest nadat Hope Hicks, een belangrijke adviseur van de president, corona blijkt te hebben. Ze reisde afgelopen week nog met Trump mee naar een campagnebijeenkomst. Ook zat ze in zijn vliegtuig op weg naar het eerste verkiezingsdebat. En dus moeten Donald en Melania nog even op hun testuitslag wachten. Ajax-trainer Erik ten Hag heeft zin in de wedstrijden die zijn team moet spelen in de groepsfase van de Champions League... Gisteren kwamen ze bij de loting in de pool terecht met Liverpool, Atalanta Bergamo en FC Middiland. Allemaal lastige tegenstanders. Het had makkelijker gekund, dat is zeker. Hoe moeilijk maar, is het? Maar het is ook een hele mooie, uitdagende loting. En daar lopen we inderdaad niet voor weg. En ja, dit willen, dit willen we, op dit niveau willen we spelen. Vanavond wordt het complete speelschema van de groepsfase bekendgemaakt. En op 20 oktober wordt er afgetrapt. Het weer de dag begint mistig, vooral in het noordoosten. Later breekt daar de zon door. In het midden en zuiden is het bewolkt met in het zuiden ook wat regen. En het wordt een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A10 West richting Zaanstad. Er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk en je hebt daar vijf minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 that new the FM in de you a to I But is trying to figure it out, out, out, out, oh, your anticipation pulls you down, when you can have it all, you can have it all. Yourself. It's not good for your health I know that you can change So clear your head and come round You only have to open your eyes You might just get a big surprise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 En de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump en zijn vrouw zijn besmet met het coronavirus. Omdat een medewerker besmet was, gingen ze in quarantaine en lieten ze zich testen. En vanmorgen twitterde Trump dat hij en zijn vrouw ook besmet zijn. Na lang onderhandelen zijn de EU-leiders het eens geworden over sancties tegen Wit-Rusland. Veertig belangrijke mensen komen op een zwarte lijst. De onderhandelingen in de EU duurden lang, omdat Cyprus alleen een akkoord wilde als er ook sancties kwamen tegen Turkije. En burgemeester Halsema maakte zich een dag voor de betoging op de Dam al zorgen over de grote opkomst. Dat meldde de Telegraaf en Shownieuws op basis van stukken van de gemeente. En het weer in het noorden af en toe zon, in het midden en zuiden bewolkt. En in het zuiden kans op wat regen. Het wordt een graad of 17. All this time, all this time keeps fading, feeling trapped inside. I'm so afraid of the darkness talking in my mind.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 take this anymore. 9 is zon Zee. Bye. right. My friends keep calling you trouble You put a spell on me that I can't escape Driving down to East late Dinners at the same place Never sitting face to face I'm so tired of the distance Why you acting different around me? If you stay with me tonight You might be body Speaking language That I can't explain I want to pull you close up But all you do is got in together Stay with me tonight you might be the last time might be the last time we fall in love you might be the last time we fall in love hete de zomer met VFM zon Zee, zandvoort en zomerhits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 is wat ik zei tegen haar dus. Sla ah, lekker dingen, want jij is lastig Nog meer jij, is fantastisch hey, toch Is wat ik zei tegen haar Die 40 dagen, die werden 40 maanden Waarbij ik elke nacht voor het slapen Gaan die zinnen halen